Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het Israëlische leger is het Rode Kruis onderweg naar Gaza... om het lichaam van een gijzelaar op te halen. Terug in Israël zal worden vastgesteld om wie het gaat. Het lichaam werd gisteren gevonden, zegt Hamas... dat verplicht is 28 overleden gijzelaars over te dragen... als onderdeel van het staakt het vuren in Gaza. Twaalf lichamen zijn intussen teruggebracht naar hun nabestaanden. Bijna de helft van de kinderen in Gaza kan weer naar school... Volgens vluchtelingenorganisatie UNRWA krijgen ongeveer 300.000 kinderen weer les, vaak in een geïmproviseerd klaslokaal. Daarvoor zijn zo'n 8.000 leraren gemobiliseerd. De meeste kinderen in Gaza gaan al niet meer naar school sinds de oorlog tussen Israël en Hamas twee jaar geleden uitbrak. Een groot deel van de scholen van de UNRWA veranderden in opvanglocaties of werden verwoest. In Zuid-Korea heeft een basisschoollerares levenslang gekregen voor de moord op een kind van zeven.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 Voetbalclub Kozakke Boys uit Werkendam distancieert zich van de kwetsende spreekoren... die zaterdag werden geroepen bij de amateurwedstrijd tegen SV Spakenburg. Kozakke Boys meldt op de eigen website dat inmiddels duidelijk is... dat een deel van de supporters kreten als azc Wegger mee heeft geroepen. Na afloop van de wedstrijd werd Spakenburg-spits Ahmed Al-Azouti en zijn familie belaagd. De club doet zelf onderzoek naar het geweld en de KNVB is met een tuchtrechtelijk onderzoek bezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselvallig. Wisselvallig met veel buien. Het koelt af tot een graad of 12. Ook morgen is het wisselvallig met 15 of 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de AWD Verkeersinformatie.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 Je moet uh, zeker niet gaan grunten met de stem die ik nu heb. Want dan haal ik er volgens mij niet eens een uh, stem aan over. In da en dat opzicht. Snurf heet deze band. En ze komen uit Amsterdam. Tenminste, daar spelen ze. Maar de bandleden komen overal eigenlijk uh, vandaan. Uit Zoetermeer. Uit Haarlem zelfs. En ook dus uit Amsterdam. En ze geven op 21 november, dat is over een uh, week of... 4, 5, zo'n beetje... Uh, geven ze een show in P60 in Amstelveen. stikt van de P's. Je hebt de P3, dat is... in Permanent. Dan heb je de P60 in Amstelveen. En dan heb je ook nog de PX... en dat is in Volendam. Ja. ja er zijn al wat, uh, wat namen... met, uh, met uh, alles wat met P... en PX en, en P3... en P60. Uh, ja, die zijn er gewoon in Noord-Holland. Goed, ze zitten in... Uur nummer drie. En dat uh, betekent ook dat mensen op Jijbuis nog steeds dit allemaal kunnen volgen. Want uh, er worden vanavond zes nummers gespeeld. En als je denkt van hé, hey, ik zit nu te kijken en komen er dan nog... Ja, er komen er nu nog twee, dus je hebt al wat gemist. Maar daar hebben we dan de samenvatting voor. Um, we gaan uh, nog even één nummer draaien. Dat is van de jarige Job, die vandaag uh, de verjaardag viert en die is ook hier in deze studio geweest alleen maar te vertellen over de muziek die zij maakt met de band. En die band heet Samira. En als het goed is, gaat zij ook een, uh, dit weekend ook in de nieuw Anita spelen. En ik dacht dat het uh, op uh, zaterdag het geval is, of morgenavond. Moet je even kijken. Maar in ieder geval gaat Samira spelen, maar ze is ook vandaag jarig. En dat is de reden waarom we me laten horen. Dus Samira... Ik heb hiermee ook even jouw stemberichtje, jouw uh, ja, voice track op mijn WhatsApp. Die heb ik dus nu ook uh, beantwoord. Maar we zullen even goed nog even dat uh, nummer laten horen. Hier is Man on the Late Night Show live opgenomen in Paradiso. song is Man on the Late Night Show. It's her last song, so would like to wish you a good night. Dankjewel! Uh, kun je dus aantreffen. Dagmorgen in ieder geval. Dan kun je ze treffen. Thank you guys. You in de Anita. Samira, de jarige Job van vandaag. Bij deze dus gefeliciteerd uh, Samira. Want uh, dan zal ik ook eventjes netjes dat uh, berichtje terugsturen. Je hebt een spraakberichtje achtergelaten op mijn WhatsApp. Dus dan haal ik hier uit het uh, programma. Haal ik deze track uh, eruit. Over tracks gesproken. Want uh, we hebben natuurlijk ook nog een band in de studio. Dat is Green Polder. Kijk mensen, dit is gewoon het album. En dat album dat kun je dus op vinyl krijgen. Uh, Haarlem is ook vinylstad. Dat zeg ik ook. Want ze hebben uh, ergens in december hebben ze iets uh, gehad. Dat heet het Haarlem Vinyl Festival. En dat zal ongetwijfeld, nou Dit nog niet, want dit is op 4 oktober uitgekomen. Klopt, hè? Ja, want jullie hebben dit natuurlijk... ten doop. Ze hebben het ten doop gehouden... Uh, bij het slachthuis slachthuishalem. En wat dan ook wel weer grappig is... Pieter is familie van Elvira. En die stond in het voorprogramma. En uh, Pieter is de oom van Elvira. Uh, en toen hebben ze ook uh, bijvoorbeeld... Uh, dit bij de merch neergelegd. slachthuis Slachthuishalem is een goede plek... om je vinyl te verkopen. Dus... Uh, dit is dus het album, uh, mocht je dat uh, nog niet hebben, zou ik uh, zeggen, ga het eventjes aanschaffen. Heb ik dat uh, bij deze gezegd, uh, Pieter, dat heb ik dat goed gedaan? Gezegd. Goed, uh, dan uh, leg ik hem even weg, even voor die camera, houden. want ja, ik bedoel, uh, dat gaat ook weer uh, de wereld rond. Uh, want ja, er zijn genoeg mensen hier in Zandvoort, voor ken je ergens van, ja, uh, als ze dan op een gegeven moment op uh, de televisie kijken, dan uh, komen ze op een gegeven moment mijn hoofd tegen en de gasten van vanavond. En die gaan uh, nu spelen. Dan moet ik weer even het lijstje erbij pakken. Uh, en dat is ook een nummer die ik hier een paar keer al heb laten horen. Dat is Hold On. En die gaan we nu live in deze studio horen. I landed in a puddle. I in about needy. Didn't really pay attention. To that road in front of me. chilly gotta get myself on solid ground i need to change my course with every yes something is gone something is lost A gamble, to say the least, it did not stay. So many, many more things could be said. said, but saying nothing seems the trick. The mm -hmm. En dan is er natuurlijk ook weer een vraag hierover. Want hoe kan het dat een Engelstalig liedje ineens ook Nederlandse tekst bevat? Want je <lacht> zal maar op een gegeven moment dit album, mensen, dus dit album ergens naar Amerika gaan sturen. En dan komt hij in één keer bij een Amerikaanse DJ terecht. En die zegt van, what the hell is this? Uh, the Dutch words. Hoe, jullie, hoe zijn jullie op dat idee gekomen om juist die Nederlandse tekst uh, toe te voegen? Ja terwijl Pieter dus nu uh, ergens iets van een, een of ander snaarinstrument instrument staat. Uh, ja, ik sta dus ook te stemmen. Ja. Maar, het, het, maar is, ben je in het, het, de stemming ook om antwoord te geven? Jawel, zeker. Ja. Ja. <laughs> nou ja, dit nummer had ik al vrij lang liggen, deze muziek. En ik nee. heb er ooit een keer een andere tekst op geprobeerd in het Nederlands. Ja. Nijulien hoorde dat toen, ja, toen zij aan de slag ging met de Engelstalige versie. En daar fantastische ideeën voor had. Maar daar werd ik trouwens ook echt helemaal gek voor van. Toen ze dat begon te zingen en begon te schrijven. Ja. Maar dit stukje, ja, dat was in het Nederlands. En dat, dat paste er zo goed in volgens Nijjeline. Ja, Want ik dacht van, dat kan echt niet. Dat kan je niet maken, dat kan niet. Maar hij zei, het kan wel. Yes. Ja. En nu, als ik het nu zou horen, dan kan het wel. En Engelstalige vrienden van mij vinden het fantastisch. Zie je, kijk, dat bedoel <laughs> ik, ik vind dus... het dus is een... juist heel, uh, heel leuk om iets te horen in een andere taal. Ja. ja. Uh, nu is mij nog iets ter oren gekomen. En dat heeft a blast from the past te maken, mensen. Want ja, uh, ik ben, zoals ik uh, net al zei, uh, archiefverzorger geweest bij PWN. En uh, was een collega. En die was... Helemaal maf van Gotcha. Ja, en dan is toch even de vraag. Wie zijn de twee mysterieuze leden die vroeger deel uit hebben gemaakt van gotcha? Nou, Het zijn er eigenlijk drie. drie. de twee die, die er altijd vanaf het begin hebben ingezeten, dat ben ik en uh, Erik, de bassist. Ja, dus jullie uh, twee hebben onder de, zijn onderdeel uh, geweest van uh, de zeer illustre Gotcha geweest. Ja, absoluut, absoluut. En de, de derde en is... heeft er in de laatste bezetting ingezeten. Ja. En Janko heeft overigens ook nog ja. vele malen meegenomen met ons. Dus eigenlijk heeft Janko ook in Gotja gezeten. Ja. Ja. Het. Uh... <laughs> Ah, het, uh, ja, wij hadden het er wel eens over. En uh, hij uh, vertelde altijd in geuren en kleuren over Gotcha. En dat is blijkt dus een, gewoon een hele illustre band uh, geweest te zijn uh, in dat opzicht. Neem jij dan ook iets mee? En dat uh, geldt ook voor, uh, voor Erik. Uh, dan nemen jullie dan iets uit dat verleden mee... wat jullie misschien bruikbare uh, uh, dingen kunnen of, of, of te gebruiken is... voor bijvoorbeeld dit van Green Pole. We hebben het geprobeerd te vermijden. <laughs> <laughs> nou, ik bedoel, het hoeft niet prominent te horen te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je er natuurlijk iets van, van een soort van nou, iets drie iets meeneemt. Ja, tuurlijk, alles wat je meemaakt in je leven neem je mee. Hm. En, en, Gotsha ben ik hartstikke trots op. Dat was een hele leuke band, fantastische band. En, ja. ja, tuurlijk, ervaring die je opdoet in die band. We hebben overal gespeeld, we hebben zoveel meegemaakt. Neem je mee in ja, deze muziek. Dit, dit is wat een orkest band. geweest, ja, volgens mij het eigenlijk is ook. Grote band, ja. ja, een ja. grote band. Maar we vinden het ook heel leuk als het er niet over gaat. Nee, daarom. Dus ga ik ook meteen, gelijk meteen. <laughs> maar ook, ja, dat dan dat dan gaat, maar, ook ja, ja maar goed, daarom maak ik ook meteen het bruggetje ja, naar, naar, naar, naar het nu. Uh, want uh, ja, uh, het is eigenlijk ook fusion, vind ik. Als ik er in uh, zo'n beetje... Want het is wat niet jullie net ook zei bij de introductie. Van we plukken wat dingen weg. En dan maken we ons eigen uh, verhaaltje bij Of tenminste het geluid uh, erbij. Ja. Ja. Um, optredens. Jullie hebben het slachthuis uh, nu uh, gedaan. 4 oktober. Uh, staan er nog meer optredens in de planning? Nou, er staan wel een paar hele leuke dingetjes die we gaan doen. Waaronder... Uh, we gaan meedoen aan de kersthitcompetitie. Een kersthitcompetitie? Ja, een kersthitcompetitie. We hebben een kerstnummer geschreven, bijna. We hebben hem bijna af. En die gooien we in de competitie. En dat uh, wordt georganiseerd is vanuit het Paardcafé in Den Haag. Dus daar gaan we aan meedoen. En uh, ja, optredens komen er ongetwijfeld aan. Ja. Oh, ja. En Nigelien weet er altijd. Nee, nou ja. Kijk, we zijn eigenlijk net begonnen. Nee. mij. Dus ja. uh, we willen dat heel veel mensen het luisteren en dan als je dan een optreden hebt, denk je oh, daar moet ik heen. Maar als je als je maloot allemaal optredens gaat lopen plannen, ja. terwijl je een soort van net bekend bent of net iets hebt uitgebracht, ja dat, dat vind ik zelf persoonlijk dus het is een beetje. Ja, maar ik vind, heb... gewoon, uh, vind ik een beetje surf, dus dat doen we niet. Nee, maar, we maar ik heb ook op 23 november op een zondagmiddag in het patroonaat hier oh. in Haarlem. Ja, dat, weer... ja, ja. ja, ja, ja, ja dat, dat is ook in. Ja. Weer... Om dan ja. toch maar een datum te noemen en een plek, het patronaat, Haarlem, ja. zondagmiddag 23 voor, november. Voor, voor, voor, voor Pieter is dat uh, zowat uh, de tweede huiskamer denk ik, uh, zo'n beetje denk ik, of niet? En dan hebben we nog iets, want 1 november ja. doen we een in-store in Sounds. Dus dat is ook in Haarlem, ja. Ja, dat is ook in Haarlem. Ja. Dat is ook allemaal in Haarlem. Maar goed, als mensen ook de plaat willen kopen... en ze willen hem ook gesigneerd hebben... kom naar Sounds. Ik uh, pak hem er gelijk even bij. Hier, dit, dit <lacht> ding. Dus uh, uh, ze zijn goed in vinyl verkopen en daar. Natuurlijk uh, zetten we dit allemaal op onze socials. Uh, op ja, Instagram, wij ook. Dus en, kijk maar. Want, uh, en en <lacht> um, over kerstnummers gesproken. Want uh, ik heb hem wel eens laten vertellen. Kerstnummers schrijf je niet uh, rond... De tijd dat de kerstmussen er is. Maar soms ook als de mussen dood van het dak vallen, dan, uh, dan schijnen er ook uh, kerstnummers te ontstaan. Uh, hoe zit het met jullie? Want als jullie aan die kerstcompetitie uh, uh, meedoen. Dan neem ik aan dat er ook een kerstnummer uh, gaat uh, komen. Of niet? Ja. En hebben jullie hem al geschreven? Grotendeels. Ja. Wanneer is dat liedje ontstaan dan? Uh, is dat uh, ook tijdens het, uh, de zomer of in het voorjaar ergens uh, gekomen? Of hoe zit dat? Nou, dat liedje is ontstaan toen uh, Brian Wilson van de Beach Boys uh, overleed. En ik daar s'nachts uh, met dat in mijn hoofd uh, een gitaar uh, in mijn hand had. En toen later moest er een liedje komen voor de kersthit. En toen zei ik misschien, uh, want ik moet bij de Beach Boys altijd aan kerstmuziek denken. Hmm. Hoewel het heel zomers is, er zitten altijd in ieder Beach Boys nummer zitten van die soort van kerstbellen. Die mij altijd een soort kerstgevoel ja, ja, ja, ja. uh, geven. Die belletjes. Ja, ja. Um, dan heb ik nog even een vraag aan Pieter, want die had dat snaarinstrument, uh, stond hij net uh, te stemmen. Wat is het eigenlijk voor een instrument? Uh, het, is, het is een, uh, ik ben helemaal verliefd op de, dit instrument. Ik heb er ook heel veel nummers op geschreven en later ook weer vertaald naar gitaar en ook soms wel gehouden uh, op dit uh, instrument. Het heet een worldstick. Als je erop zoekt, dan vind je het niet. Het heet ook wel een strum stick. Dus het heeft twee namen eigenlijk. Het ligt aan wie het hem heeft gemaakt. Dus als ik die Google-term gebruik, dan krijg ik allerlei sticks. Dan kan je het best zoeken op strum Stick. Strum degene die Deze heeft gemaakt, noemt het een world stick. Nou goed. Het is mij om het even in ieder geval. Maar goed, we hebben er nog één te goed. En dat is The Loved Ones. Die staat ook op dat mooie album van Ehm... En daar gaan we nu naar luisteren. Zijn jullie zover? Dan mogen jullie beginnen. Day. Night, create an empty space. A new dawn, A new dawn, when the inside is breaking out. A new day, french those with marmalade sausages fried eggs Thank okay. um... Ja, we, moesten even, we moesten even wachten tot die strumstick eh, helemaal uh, uitgeklonken was. En dan uh, moet je op een gegeven moment even klappen. Dus dat hebben we bij deze gedaan. Um, dat waren ze. Um, we gaan zo dadelijk nog iets uh, buiten de uitzending om doen. Maar dat zijn die twee videomannen. Die, uh, die ene die ook het uh, geluid doet. Maar eerst uh, laat ik uh, Selma Pelen horen met In The Boys Room. Daarachter komt het uh, gesprek langs. Van Mout Grimberg, Nienke Schuitenmaker en Zilaida over Stoppenkast. Dat is een multidisciplinair festival. wat binnenkort gaat plaatsvinden in Slachthuis Harem. En daarachter zit dan ook nog de single van Zilaida met Rauw. Dus dat is even het uh, spoorboekje voor uh, nou, laten we zeggen de komende 12 minuten. En uh, we trappen dus af met Selma Pelen. room might leave you again might leave you again in the boy's room in the boy's room you might come you might come to me again to me again for your boys Verhaal. Uh, dat is uh, wat deze drie dames betogen. Uh, we hebben ze alle drie aan de telefoon. Dat is uh, Maud Grimberg van Maudé. Uh, we hebben Nienke Schuitmaker van Meadow Brown En we hebben Zilaida en dat is Annelie, als ik het goed heb. Annelie. Ja, zeker. Hallo. Uh, ja, hallo. Uh, en dan is het Annelie... Uh, hoe heet je ook alweer verder? Uh, Annelie Spiering. Oh ja, tuurlijk, dan wil ik het weer. Ja, oké. Okay werkelijk mijn tweede naam. Ja, oké. Okay. <laughs> um, uh, dit is het uh, stoppenkastverhaal. Uh, dit is weer totaal iets anders. Een uh, multidisciplinair gebeuren heb ik uh, zo begrepen, toch? Ja, ik ben ja, zeker. Ja, zeker. Moeilijk woord, hè? Ja, maar wat, wat, wat is er zo multidisciplinair aan? Uh, ja, Wij uh, willen werken met verschillende uh, kunstdisciplines. Uh, ook iets omdat we dat heel erg in uh, Haarlem hebben gemist. Allemaal met onze eigen achtergrond. Misschien kan Nienke ook daar wat over vertellen. Heel goed. Drie, uh, ja. uh, drie Haarlemse muzikanten. En, uh, we hebben ook hier en daar in de stad opgetreden. Maar we missen een soort van verbindende plek. Waar alle eilanden, alle prachtige eilanden die we in Haarlem hebben uh, bij elkaar komen. En ook uh, dus in de verschillende cultiespielen. Dus dat dan een theater elkaar vindt samen met muziek op één plek. Oké, okay, ga, ik, ga ik even nog een stapje terug. Uh, er, nou ja, het is niet helemaal multidisciplinair, maar een paar mensen die jullie misschien gekend hebben, of uh, ook uit de opleiding van het Conservatorium Haarlem, want dat is jullie achtergrond. Uh, de naam The Cruise en The Doeks of Haarlem. Zegt jullie dat wat? Ja, zeker. Uh, die hebben in Theater de Liefde nou net een rock'n'roll festival uh, gehad, of een rock'n'roll revue. Dat is be een betere... Het komt in Theater de Liefde, toch? Ja, ja. Maar dat, komt dat ook een beetje in de buurt met uh, Stoppenkast? Of is dit uh, totaal iets anders? Ja, ook natuurlijk een evenement en een special. Wij, wij focussen ons wel iets minder op één genre. Dus het is eigenlijk heel breed. en mm -hmm. dus breed in de zin van soorten muziek. Maar ook breed in de zin van verschillende disciplines. Ik denk dat daar het verschil zit. Mm -hmm. Er zijn wel twee hele mooie evenementen in Haarlem, zeker. Ja, uh, bij uh, Stoppenkast kun je jezelf ook uh, aanmelden als... Maken, dus het is meer ook een, een, een kans om een podium te pakken als, als Haarlemse kunstenaar. Ja, wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat uh, kunnen mensen dan zien uh, tijdens zo'n stoppenkast festival? Zeg ik het zo goed? We laten het ook heel erg afhangen van de inschrijving. Dus het festival dus wordt ook erg gevormd door de mensen die zich gaan opgeven. Want die gaan het, het eigenlijk ook invullen. Ja. Maar uh, je kunt een beetje denken aan ah, nou ja, in eerste instantie de muziek. Maar ook uh, workshops: uh, songwriting workshops, hula hoop workshops. Um, um, ja, flow art. Uh, dus dat kan drag zijn. Of dat kan uh, Diabolo. Uh, uh, kunstenaar zijn, uh, beeldende kunst, exposities. Dus eigenlijk ja, van alles, dan uh, kan het zo gek niet bedenken of uh, je gaat het er wel tegenkomen. D dat betekent dat jullie toch uh, eigenlijk een beetje een netwerk moeten hebben om zoiets op uh, te kunnen zetten. Ja zeker, ja, zeker. Dat hebben we ook, maar dat willen we juist ook creëren. Dus we gaan nu ook uh, langs scholen, verschillende cultuurcentra in Haarlem om eigenlijk in contact te komen met alle... ...andere creatievelingen in Haarlem... ...want wij zitten zo in die... Consortium Haarlem-bubbel... ...en het is fantastisch leuk... ...en je kan van elkaar leren... Maar ...er is zoveel meer hier in deze stad... ...en daar willen we achter gaan komen... ...en samen mee gaan maken. Ja, eh, wat komen jullie dan zoal tegen? Want dit is natuurlijk niet de eerste stoppenkast... ...die jullie nu gedaan hebben... Hey, we hebben bij uh, onze uh, vorige editie uh, hebben wij al een aantal, uh, aantal songwriters uh, uitgenodigd om, uh, om te spelen. Uh, van onze eigen school, maar ook, uh, ook mensen die we helemaal niet kenden, die we via Via hebben ontmoet uh, of die zichzelf hebben ingeschreven. We hebben met uh, Sophia Bergesson gewerkt. Die heeft een hele mooie uh, kunstwerken geëxploiteerd. Um, en wij hebben zelf een workshop uh, verzorgd waarbij we ons ook hebben laten inspireren door uh, die kunst. Mm. Zo hebben we dat eigenlijk nog best wel klein schade dat we de eerste eentje aangepakt... ...en nu dus nog veel kleurrijker en veel grootser. Ja, want dat merkte ook wel dat we dat nodig hadden om alle disciplines uh, goed tot de recht te laten komen. Dus daarom zijn we in zee gegaan met het Slachthuis. Slachthuis? Ja, lijkt me wel een goede locatie voor een multidisciplinair festival. Ja, toch? Ja zeker. ja, zeker. Dit mogen we dan ook doen via Shout It Out Present. En dat is eigenlijk een uh, talentontwikkelingstraject. Uh, waarin we dus gewoon het gehele gebouw en uh, coaching mogen gebruiken. Dus dat is echt te gek. Ik hoor, ik hoor het uh, Damien de Roy nog wel eens zeggen over Shout It Out. Uh, van hier heb je de sleutels ja. en maak er iets leuks van. Zoiets. Ja, ja ja nee precies. Dat is ook een beetje hoe het gaat. En uh, dit is wat voor leuks wij ervan hebben gemaakt. Ja, eh, als ik het zo hoor, gaat het wel een hele dag duren. Ja, zeker. Ja. Het is uh, begin eind van de middag en we lopen door tot, uh, tot, uh, ja, tot wat later in de avond. Dus het wordt echt uh, ja, ja. Van, van 6 tot 12. Ja. 24 D januari. 24 januari is het. Uh, maar uh, voor mensen die zich op willen geven, uh, kunnen dat nu nog doen. Ja, dat Even. kan. Uh, die kunnen zich opgeven tot uh, 30 oktober is de inschrijving. En je kunt de inschrijving vinden via onze Instagram, het stoppenkast. Dus uh, ja, daar kan men ons vinden. Kwijt. Dit is het begin, het gevoel is nog echt, geen versiering, de boodschap op De single die Silida heeft uitgebracht, dat is deze single, heeft ze begin dit jaar uitgebracht. Dat, dat, dat, dat heet Rauw en dat slaat natuurlijk ook op uh, haar die samen met uh, Maud Grimberg en Nienke uh, Schuitermaker uh, het multidisciplinaire festival gaat doen stoppenkast genaamd. En dat wordt gedaan in Slachthuis Halem. Nou, je hebt het net het hele verhaal gehoord. Dan die nieuwe single van Lemon. Dat is een hele ja, gevoelige song geworden. En het is al de tiende die ze hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet I'll Be Near. was hem dus, die nieuwe single van um, Lemon met I'll Be Near. Uh, betekent ook uh, dat wij aan het eind zijn gekomen van uh, dit programma, want volgende week hebben we gewoon een uh, wat ja, rustige uitzending en dat gaat allemaal uh, weer gewoon met plaatjes draaien, ja, plaatjes draaien dat doen we tegenwoordig niet meer, maar dat uh, zit meer met geluidsbestanden of wat dan ook um, de afsluiting is ja Eigenlijk een episch nummer. En dat epische nummer dat hebben ze ook gespeeld weer afgelopen vrijdag. Tijdens hun uh, ja, hernieuwde kennismaking. En ook weer het feit dat ze weer terug zijn. Alaska. En het komt van het album Actors and Liars. En dan weten de meeste mensen wel hoe laat het is dat ik hem uh, weer gebruik. En dat is dit nummer. Never Cry Wolf. En ik zeg tot volgende week. En dan moet er nu iets uh, komen als het goed is. En dan komt hij ook.